Deze week in het online programma Gnosis Nu, week 29, de mysteriën van de 13e eeuw. Achter welke groepen en bewegingen in deze wereld staan de magnetische krachten van argonten en eonen? Bij enig nadenken zal uw antwoord luiden: Achter alle groepen en bewegingen. Achter alle mystieke en religieuze groepen, zowel groot als klein, staan spiegelsfeerverlengstukken die in de Pistosofia de Argonten der Sfeer worden genoemd. En daarachter staan de verschillende hiërarchieën in hun opeenvolging. Al deze krachten regeren en dirigeren de mystieke en religieuze massa met de u bekende bedoeling het Christusrijk of een andere heilsopenbaring te imiteren... en aldus het Rijk van de begoocheling mystiek veilig te stellen. Door de ontwikkeling van het nieuwe magnetische veld... wordt aan al die onzichtbare machten het derde deel van hun kracht ontnomen... met het ene en uitsluitende gevolg. Een procesmatige ineenstorting van het huidige maatschappelijke leven in zijn veelvormige geaardheid. Wat men ook zal trachten, nieuw leven zal in deze uiteenvallende ontwikkeling niet meer ingeblazen kunnen worden. En wanneer de begeesterende invloeden niet meer toevloeien, zullen inspanningen gestaakt worden, een algemene moedeloosheid en verbijsterende stilte zal ontstaan. En in het zwijgen van verbazing en ontzetting zal de ontwikkeling van de zonen gods zich duidelijk aan ieder openbaren. Allen die waarlijk Christus en zijn Rijk hebben gezocht zullen nu de kracht gaan vragen aan de mysterieën van de dertiende eeuw en geen van de oude machten ...zal het hun kunnen beletten. Wij moeten je iets vertellen over scheppingswetten. Namelijk dat je je eigen God of Goden creëert. Jij bent de schepper van je eigen werkelijkheid, je eigen universum. En alles wat je schept, wil in leven blijven... Daarom dringt iedere schepping zich van tijd tot tijd aan zijn schepper op, aan jou dus, om levensenergie te ontvangen. Ja, je bent wel vrij om zelf te scheppen, maar daarmee ben je ook verantwoordelijk voor wat je geschapen hebt. Je bent dus schepper en onderhouder. En deze God aanbid je ook, je gelooft erin, je vertrouwt erop, misschien zelfs zonder dat je dit in de gaten hebt. Scheppingswet 1. Let op met wat je schept. Het heeft altijd gevolgen. Niet alleen jij, maar alle mensen scheppen hun eigen wereld. En wanneer gedachten scheppingen op elkaar lijken, trekken ze elkaar aan als een magneet. Daardoor ontstaan er groepen van gedachten, van scheppingen, van goden. Die hebben allemaal de neiging te willen overleven en groeien. Zij worden eonen genoemd. Eonen zijn als samengepakte wolken en zij worden sterker en krachtiger en krijgen ook macht over ons, hun scheppers. Ze houden ons in een steeds dwingende greep. Ze moeten wel, want ze zijn voor hun levensenergie afhankelijk van onze levenskracht. En omdat er zoveel scheppingen zijn, is het worstelen om aandacht worden niet met rust gelaten. Zo worden wij gemanipuleerd door onze eigen scheppingen. Schippingswet 2 Waak ervoor dat je niet verstrikt raakt in de complexiteit van de gezamenlijke scheppingen. Nu zijn er altijd mensen die dit hele krachtenspel doorzien. Individuen die niet meer mee willen doen. Zij richten hun bestaan niet meer op zo goed mogelijk overleven. Zij kiezen voor ontstijging uit dit bestaan om het bestaan. Zij maken schoon schip in hun levenssysteem, in hun bewustzijn. Ze zijn nog wel in de wereld, maar niet meer van de wereld. Zij beoefenen zogezegd hoe wij niet meer doen. Zij zijn alleen nog gericht op het ene nodige. Dat wat bevrijdt. Deze autonome mensen scheppen ook een eon. Maar een eon die zich onttrekt aan de zuigkracht van de wereld. Een schepping die is als vanzelf. Ook deze eon heeft een magnetische werking. Die voegt zich als vanzelf samen met soortgelijke strevers. Uit deze samenvoeging vormt zich, wat in de oorspronkelijke literatuur wordt genoemd, de dertiende eon. Deze eon is niet vatbaar voor de listen en manipulaties van de zichzelf in stand houdende krachten. Deze eon is een lichtend veld. Het is wel toegankelijk voor iedereen die dat oprecht wil. Zij wordt gevoed vanuit de oorspronkelijke levensbron. Je kunt leren ademen en zijn in deze dertiende eeuw. Daardoor kom je vrij van zelfhandhaving en dus ben je principieel onaantastbaar. En het enige wat je dan nog te doen hebt, is degene die dat ook willen te helpen deze weg te vinden en deze ook daadwerkelijk te betreden. Autonoom en op eigen kracht. Scheppingswet 3 Schep alleen uit de ene universele bron, de bron waarin ieder zich kan laven, onvoorwaardelijk.